Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal.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 Verder blijkt ook dat nieuw materiaal niet bestand is tegen winterse omstandigheden. De leider van de Goenta in Burma heeft kort nadat de orkaan Nargis toesloeg... er serieus over gedacht om Manchester United over te nemen. Voor een bedrag van 750 miljoen euro... zou Burma een belang van 56 procent in de Britse voetbalclub kunnen krijgen. Dat blijkt uit Amerikaanse documenten gepubliceerd op Wikileaks. Nargis kostte in 2008 140.000 Birmezen het leven... Het land ontving in jaren daarna voor 750 miljoen aan buitenlandse hulp. Precies zoveel als de overname van Manchester United zou kosten. De leider van de junta vond uiteindelijk de overname niet gepast. Egypte heeft de hulp van de Verenigde Staten ingeroepen... om een einde te maken aan de haaienaanvallen van de afgelopen tijd. De autoriteiten in de badplaats Sharm el-Sheikh hopen dat drie Amerikaanse haaiendeskundigen een verklaring hebben voor de aanvallen. Inmiddels doen allerlei theorieën de ronde. Zo wordt in Egypte geopperd dat Israël haaien heeft losgelaten om het toerisme in Egypte te beschadigen. Gisteren overleed een Duitse vrouw van 70 nadat ze was doodgebeten door een haai. Het duel tussen Excelsior en Nak Breda is gestaakt wegens dichte mist. De scheidsrechter vond aanvankelijk dat het duel kon doorgaan, maar kwam daar een paar minuten na de aftrap van terug. Zaterdag ging de wedstrijd tussen Excelsior en Nak ook niet door, toen vanwege hevig sneeuwval.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 I'm up on the guest list with the Swedish House Mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies and it ain't f***ing Easter. I'll wake up in the morning with a so bad, amnesia. With a girl that like a girl like Lindsay Lowe and Queen Latifah. If you the are then boy I must be FIFA. And that's that love procedure for my army to Adipa.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 Let's get, get Spanish, Fabergejo. Get Spanish on. Get Spanish on Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso vos, so, -so. For the house, chorizo. Bocadillo con Manchejo, dat is fabajejo, El Anos del Diablo, dat is de Costa de El Anus del Diablo. Anus del Diablo. That is the Costa del this. yo quiero esmifar. yo quiero vomitar, yo quiero comer, want to smoke. I want to smoke. I want to smoke. I costa del sol. Los want to oh, Costa del Sol la supermercado de la bancos por aquí. let's get spanish get spanish spanish hola supermercado de la bancos por aquí. let's get spanish get spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spanish get spanish spanish hola supermercado la bancos por let's get spanish get spanish supermercado de la bancos por aquí let's get spanish It's Spanish, it's Spanish, it's Spanish, Yes, this is Harold Frazier, but I'm sure truly used to sing to on the only stage in around town And me to make the schnitzed music, let's go crazy Ja, ja. Ja, Kevin is, is er dat nu niet. Is niet geweldig is. om te horen dan? Heerlijk. Dit ook? Ik hoor helemaal niks met mijn koptelefoon, Rob. Wat is dat nou? Hoe kan dat? Hm, hebben ze gewoon... weer aan je knoppen gezeten? Ja, ze hebben weer aan mijn knoppen gezeten. <laughs> geweldig. Echt waar. Nee, maar zoals ik net al zei, we hadden met uh, een paar lekkere nummers. We begonnen met uh, het nummer van... Uh, Experience Clearwater Revival, uh, Heard It Through the Grapevine, die is uh, speciaal gedraaid voor, uh, ja, een, voor Albert, uh, Louis. Ja, voor Louis, die uh, heeft nog een nogal na ervaring gehad dit weekend. Dit weekend was het Nee, uh, vrijdag, vrijdag. vrijdag was. want, want uh, begin, uh, Albert Heijn in Overveen is overvallen. Ja. Dus bij deze was dit een heerlijke nummer voor, uh, voor heel Albert Heijn Overveen. Ja. En uh, wij hopen dat ze er overheen gaan komen. En zo niet gewoon blijven luisteren, wij helpen jullie wel door je zware periode heen. Vooral Mike. Ja, absoluut. Dat als een blok aan je been zou vastgrijpen en... Uh, oh, dat vindt hij heerlijk. Lekker hoor. Maar we zijn vandaag uh, met z'n tweeën <güls> ja, in de studio. We zijn uh, we met z'n tweeën. Ik, uh, ik mis eigenlijk nog van... Uh, Hallo. Hallo. Hey. Gezellig, gezellig. Ja. ja. Zo zijn we eigenlijk ook begonnen bijna eigenlijk. Nee, dan vergeet ik mijn broer bijna. Maar we zijn eigenlijk, eigenlijk met z'n tweeën zijn we toen met iedereen begonnen en... Terug maar af, daar zitten we weer. Daar zitten we. Het is back to basics uh, back deze to basic. week. We gaan uh, weer helemaal terug en uh, ja, dan uh, toch gewoon weer de bekende <laughs> vragen op. Wat heb jij in jouw weekend gedaan? Ik in mijn weekend. In jouw weekend. Nou, het was het welbekende witte week, Wie... Witte weekend. hè? Wat? Witte weekend. Niet in die, op die fiets... Niet lekker. <laughs> niet op die fiets. Nee, maar... sneeuw. Sneeuwwit. Ja, absoluut ja. Het was uh, leuk. Ik heb weer voor het eerst uh, echt in de sneeuw gereden met mijn auto. Dus ik heb veel mijn handrem gebruikt. Het was, was heerlijk. Heel slim. En uh, ja, het was leuk. En ik heb het uh, hele week heb ik gewerkt. Dus. Zellig. En uh, ik zou eigenlijk naar de bios gaan, maar dat is niet doorgegaan door de kutsneeuw. Ja, het is, het is inderdaad rampenplan. Ik kwam. Uh... Zaterdagavond, ik kan van het stappen, kwam ik terug. En ik moet zeggen, ik, heb niet al, ik had niet al te veel gedronken. op een gegeven moment, ik loop op een gegeven moment met die hond voor mij. Die ziet een kat ziet die onder de auto zit die, die zitten. En ik had de oh ja. hele beest natuurlijk nooit gezien. En dat, die, die, die hond van mij, die wordt gek, joh. Ja. En blaffen. En die, die trekt mij dus naar voren. Maar ja, allemaal spek glad aan. En ik ga toch bijna op laag. <laughs> ik kon me net op tijd vasthouden in die boom. Ik ging echt zo in zo'n hoek van, nou, wat zal dat zijn? Ja, heel erg diep. Ik lag bijna tegen de grond. Hè. En het beest maar naar me kijken. Hoe diep? Diep. <laughs> het was echt, ik, ik, ik lag gewoon, ik lag er gewoon echt bijna op de grond en die hond is me te kijken van ja, wat doe jij nou? <laughs> ik heb ja. het ook een keer gehad. Begon uh, onze hond begon ruzie te maken met de andere hond, waardoor ik hem weg trekken, dus ik naar achter lopen maar de hele straat lag open achter me. Oh. Dus ik liep zo en ineens lag ik tussen alle gasleidingen <laughs> in de brede rode straat. Au. Oh ja. man. Maar Zal uh, ja, dat was uh, niet zo prettig. Ik moet zeggen, ik heb zelf wel een rustig weekend gehouden. Ik ben uh, vrijdag geweest draaien, bij Gezellig. Het was wel uh, relaxed, was rustig. Ja. Zaterdag nog even een ja, biertje wijzen doen, niet veel speciaals. En uh, zondag ja, een nieuwe game gehaald. Dus om uh, vijf uur s middags begonnen met gamen. Tot vijf uur s'nachts. Lekker. Zo, dat was zeker lekker. <laughs> oh. Echt maar je hebt donderdag wel wat gemist hoor. Ja, ik weet het, ik weet het. Zoals ik al zei eerder, ik <laughs> euh, was zo moe. Ik ben in slaap gevallen achter mijn laptop. Ik had het toetsenbord na twee en na 2,5 uur had ik in mijn mond staan. Ja, ja, ja. Ik nog even kijken. L, M, N, O, P. Ik, wacht even, dat klopt niet. Dus nee, nou, ik was zo moe. Ik ben, uh, kon niet komen. Nou, je, je hebt het wel gemist. Het was lekkere hapjes. Mooie auto in uh, Lauren Hardy. Ja, en, ik heb uh, het nooit En de motor ging nog even aan. Oeh. Ga eens even slippen, jongen, die zaak. Nee, niet. Ja, wel, hij was de dag ervoor was hij erin gezet. En de volgende ah. ochtend kom ik zo beneden om naar mijn werk te gaan. Dan moet ik natuurlijk door de zaak heen. Ik, ik, ik, uh, ik zou kijken, ik denk zo bij mezelf. Hé, hey, hij is niet gestolen. <laughs> <laughs> de kinderen naar buiten. <laughs> oh, wat, wat, dat, je, dat je niet gewoon die auto hebt ingestapt. Gewoon bam, ervoor en naar buiten. Nee, ik heb ook tegen mijn vader gezegd. Uh, als ik op vakantie ga, zet ik wel of mijn auto binnen. <laughs> Zijn vader, dat dood ik niet. Nee, je, gaat hij zo lachen, weet je wel? Van, uh, dat vindt hij hier leuk, maar het is eigenlijk zo flauw dat het niet leuk is. Ah. Weet je wel? Op die fiets, dat is eigenlijk een beetje van. <laughs> je mag het proberen. Kijk, ah, je, je komt. Mm, Na die jongen. <laughs> <laughs> klinkt ook weer gelijk heel eng Nare jongen. naar die jongen <laughs> <laughs> uh, bye, Nee, aquí. zo is hij niet. <laughs> nee, nee, dat weet ik. Maar uh, ja, wat gaan we voor deze aflevering uh, uitzending even gezellig doen? Ja, wat gaan we doen? We gaan sowieso uh, de waar nieuws even doornemen. Ik heb een uh, hele originele weer gevonden. Ik zag het. Iets met een XL kateluik. Inderdaad. <laughs> en uh, we gaan even uh, We gaan uh, een uh, beetje voor, bellen uh, naar ja. bekende mensen van ons. Gezellig. Gaan we eens even wat een vragen stellen. Even gezellig. Ook even een vraag voor hun misschien of doen we dat straks pas? Voor wie? Vraag, dan wel vast een balletje opgooien Misschien dat hun weten wie het is Gooi even een balletje op Want ze mogen altijd bellen Het is altijd gezellig Als wij nou tegen jullie, jullie zeggen Bram van de Vlucht Heet hij wel zo? Volgens mij wel Ja goed. je hebt het goed Je hebt ja, het goed Ja nee goed. Nee maar uh, Bram van de Vlucht Zegt die naam jullie iets? Nou, maar maar zo je, ja, ja Bel naar ons Ik zal even Wat is het nummer hier eigenlijk? Ja ik weet het Oh of mijn god dan Zal ik je dat eens verklappen? Verklap het eens even 0235730393. Voor de mensen die het niet gehoord hebben, 0235730393. Dankjewel, Kitty. En, uh, <laughs> dus als jij uh. weet wie Bram van de Vlucht is, bel even naar het uh, net opgenoemde nummer. Doe het. Maak ons gek. Kom Doe gezellig joh. in die uitzending. Dus nou eens kom je naar de studio toe. Laat maar nog een foto zien. Ja. Als je een vrouw bent, mag je zeker komen. Ja, want Mike komt een beetje tekort. Ja, ik kom vreselijk <laughs> tekort. hier met een overschot, jongen. Ik zit hier met een map aan tekort, dat wil je niet weten. En uh, natuurlijk deze uitzending. Hebben <lacht> <lacht> we Kevin's top 5 zonder Kevin. <lacht> <Goed> zo, <lacht> Over uh, hitters of zo noemde die het. Ja, nou weet je wat we eerst gaan doen. We gaan eerst even kijken of jij kouder dan mij bent. Nou, buiten in ieder geval. Ben jij kouder dan mij? Dat weet ik niet. Mike Porsche in ieder geval cooler dan me. I already have you up under my arm. I use up ball of my tricks. I hope that you like this. But you probably won't. You think you're cooler than me. You got designations to hide your face. And you wear them around like je cooler than me. Ever say hey or remember my name And it's probably cause you think you're cooler than me mm. You got your high brow Shoes on your feet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 My arm, I used to all my tricks I hope that you like this But you probably won't You think you're cooler than me You got these just To hide your face And you wear them around like You're cooler than me And you never say hey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 Ja, we gaan nu anxious, gaan, we, gaan we Robbie bellen. Oh, wat erg hé. Gaan we Kevin bellen? Ja. Hij is er al. Hij... Beden, beden. Kevin, zeg wat. Je bent er al, jongen. Je bent er al. Gezellig, ja. jongen. Hoe is het, jongen? Hoe ja, is het? Ja, gaat goed. Nu pauze. Dus, uh, Oké, okay, gaat het een het gaat beetje? ja, het, nou, het valt voor me mij, het uh, gaat niet echt helemaal goed, omdat ik uh, nog een andere rol moet spelen. Oh. Ja. dus een beetje druk uh, zitten op de ketel. Ik zit allemaal een beetje, een beetje druk te doen hier uh, dan. You know. ah, op die fiets. en het is natuurlijk moeilijk voor de eerste keer op het toneel, dus uh, ja, is zo'n tijd geleden. Goed. wat zeg je? is zo'n tijd geleden. nou ja wel, april. maar ah. ja natuurlijk ook met die opkomen en zo en al die andere dingen, dus gaat het allemaal wat moeilijker. ah ja. Yeah. Okay. Hey Kev, we hebben net natuurlijk onszelf al de bekende vragen gesteld, maar hoe was jouw weekend, jongen? Ja, die was eigenlijk wel erg goed. Vertel. Het begon vrijdag op Zwarte Piet. Ja? Toen, uh, moest, ik, uh, Zwarte, toen moest ik Zwarte Piet spelen in, uh, in Adenhout en toen was mijn uh, Sinterklaas, was mijn Sinterklaas was de oude voorzitter van Ajax. Dus dat <laughs> was wel erg cool. Ah, oh, dat is wel gezellig. Ja, en uh, s'avonds ook. En toen ook nog gerepeteerd voor nu. Uh -huh. En uh, zaterdag scouting de hele dag. Ook met Sinterklaas erbij. En uh, ja, Sinterklaas spier natuurlijk met scouting. Ook nog een keer gourmet scouting. Nog even naar het dorp. En uh -huh. toen... Uh, Zondag, gisteren. nog even de zelf Zwarte Piet Geen shell Ja, want ik had, uh, dat je, nou je hebt het nou over Zwarte Piet, ik heb, uh, ik heb dit uh, weekend, heb ik een Zwarte Piet bij mij op de bank gehad. Ja, dat uh, klopt wel, ja. ja. Ja, dat heb ik gehoord. Ja, dat was leuk hoor, dat was echt heel gezellig. Kwam ineens uit het niet, Zwarte Piet, Klets, dat was ze. Ja, het was leuk. Ze? Was het een ze? Was het een ze? Ja, het was een ze. Is er ook, nee, die was gewoon zwart vanwege die vieze stenen in die alley. <laughs> uh, nee, het was niet ze. Robby, wil je niet zo uh, over mijn, uh, mijn uh, moeder Zwarte Piet praten? Oh. oh, sorry, oh. dat wist ik niet <laughs> Bolzai. <Bullseye. laughs> nee, dus dat, uh, dus dat was mijn weekend een beetje Was er maar één soort, ik dacht dat er twee waren Wat? Ik dacht dat er twee waren bij Mike nee, Daar hebben we het nou niet die, over. die ene was je moeder, maar die andere was die Kevin Hoes voor de rest <laughs> een beetje. Ja, gaat goed Oké. Okay. Ja, ik loop nu uh, naar achteren. Maar je hebt uh, vrijdag en zaterdag een optreden of een toneelstuk? Ja, bij uh, in de krocht hè. Ah. En er zijn nog steeds kaarten te koop, dus... Uh, in de Bruna? Bij de, bij de Bruna, voor 57. dus als je wil komen, kom. Ik sneak gewoon naar binnen. Doe Bart de Groeten. Weet je, weet je wie hier naast me staat? Bart je kopen Ja, ja. Die, heb ik, die zag ik nog rijden vanavond op zijn fietsie, want kijk die jongen toch zuur uit zijn doppen, zeg. Dus het zijn... <laughs> is, dus het is nu Jos van der Ven en... Uh, hoe heet hij bij elkaar, hè? Ja, Dennis van der Ven en Jeroen van terug bij elkaar. Oh, ja, ja. Nou, ah, gezellig. Gezellig. Hoe is, het daar, hoe is het daar in de studio? Leeg. Ja, het is echt uh, onwijs gezellig. Dus we hebben hier verschillende... Tien verschillende vrouwen zitten. Zit jullie maar met z'n tweeën dan? Ja. ja, denk je zelf. En waar is Jimmy dan? Ziek. Hij is ziek. Zwak en misselijk. Hij is te razend oh. geweest buiten, denk ik. <laughs> Die is zichzelf te buiten gegaan. Die heeft uh, zichzelf vergrepen aan de sneeuw. Oh ja, ah, jammer. Helaas, maar we maken het sowieso een gezellige boel van hier, oe. Ja, precies. Want het is nu half tien. Nou, ik denk dat ik nog een uurtje nodig heb. Dan kom ik nog wel even afsluiten, Daro. Kun je misschien oh, je top vijf okay. nog redden? Ja, maar, nou, dat denk ik niet. <laughs> Heel krap. Is het top vijf. Kevin is top 5 zonder Kevin. Is ook leuk. Ja, precies. En ik ben lopen, dus doe uh, duurt nog wel even, denk ik. Oh. Oké. Okay. Maar jullie, ik zie jullie sowieso straks nog. Is, is goed. goed. Succes. Doei. Ciao. Doei doei. Dat was Kevin. Gooi jouw uh, raar maar waar er even doorheen. Ja, mijn maar, maar waar. Ja, we hebben net natuurlijk Kevin aan de lijn gehad, maar uh, ik heb hier uh, nog veel raardere dingen. <laughs> Dat is Kevin raar dan? Ja, echt eng. Nee, nee, nee. Ik heb, uh, we hadden het er net al een klein beetje over, een beetje onthuld. Uh, kattenluik XL voor dikke katten. Nou, je kan het al raden. Dikse, het... Dikke Britse katten zitten niet langer in de kou, omdat ze door het, niet door het luikje passen. Maar niks dieet. Ze krijgen een groter luikje. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 Britse katten te dik is. Als die trend doorzet is dat in 2020 de helft van de katten. Om ervoor te zorgen dat Poeslief nog wel door het luikje kan, hebben een verzekeraar en een tv-dierenarts iets bedacht. Het luikje van de toekomst. Het luikje is van 32 x 35 cm met schuifdeurtjes die op uh, pootherkenning moet werken. <laughs> op poterkenning. Oké. Oh. Okay. Op homo's dus. <laughs> en als het luikje te hoog zit, kan er een transportband. <laughs> transport. <laughs> jongen, we krijgen gewoon dus echt gewoon 50% katten, jongen, uit het Britse Rijk. Om die kat omhoog te helpen. Het, dan wordt het eigenlijk een soort van... Net zoals die kippen. Ja. Die in kooitjes. Inderdaad. Je, van die, van, je, je, je had van die batterijkippen, die legkippen, ja. dan heb je een legkat. Ja, die liggen op de lopende band naar binnen. Trouwens nog even een vraag, Rob. Ja. Wat is de raarste manier voor jou geweest ergens om ergens te solliciteren? De raarste manier? Ja. Ik zou het niet weten. Ik, de raarste manier? Ja, wij soll wij soll solliciteren normaal gesproken via een gesprek of. Uh, oh ja, ja. Nou, dit is anders weer. Ik wou. Ik, echt waar. Dit is wel dit is een... wat voor jou, Mike. Solliciteren via computerspel. Het Franse postbedrijf La Poste zal binnenkort beginnen met het testen van sollicitanten. met behulp van een computerspel. Dat moet verhinderen dat werknemers kort na hun aanstelling. toch niet geschikt blijken. Dankzij het computerspel wil La Poste ongeschikte kandidaten tijdig opsporen. Dat schrijft de Franse nieuws Focus uh, RH. Het Franse postbedrijf vindt dat er momenteel te veel uh, moet investeren in nieuw personeel dat toch niet geschikt blijft. Een van de vier Franse postbouwers wordt uh, vandaag de dag altijd een opleiding of proefperiode ontslagen. Dat is heel pittig. De postbodes ja. blijken vaak onvoldoende, stipt, leven niet gezond, slapen te weinig en beschikken over slechte vaardigheden. Het nieuwe computerspel moet de toekomstige postbodes testen op de nodige kwaliteiten. In de game speelt de kandidaat een postbode tijdens de eerste week van zijn opleiding. Hij wordt daarbij met verschillende situaties en vraagstukken geconfronteerd. Deze game is, uh, uh, is een eerste filter in de verwerking van sollicitaties. Het spel moet ervoor zorgen dat kandidaten beter begrijpen wat men van hen zal verwachten. Aldus, uh, aldus Pascal Picoult. Directeur van CFA, het trainingscentrum waar La Poste mee werkt. Oké, okay, straks. Nou, dan weet ik dus in principe, ik heb Call of Duty Black Ops, die ga ik binnenkort halen. En dan ga ik zo solliciteren. Kijk, mijn hand oog is top, Bas. Ik kan en de kassen kan ik doen en ik kan met klanten praten. Het gaat allemaal blind. Top. Nou, dat is toch geweldig? Of je nou niet meer je kast te kijken? Ik ga, gewoon ja, ik ga solliciteren via Xbox Live of via Playstation. Of op mijn laptop, weet je? Ja, ja, ik heb gewonnen. Ik heb een kill, ik heb een kill! Ben ik aangenomen? Oh nee, nog een kill. Ja, minimaal 10.000 kills om aangenomen te worden. Ja. <laughs> ja, eerst even je achievements halen, pikken, dan kom je niet eens op de voorronde heen. <laughs> oh, het erg he. Dan ga ik cheaten. Ja. Als je gaat cheaten en we komen erachter, kom je nooit meer ergens te werken. Kim opvijgen. erg opvegen, echt waar. Zo'n hele een computerspel. Ah, yeah. ik, ja, dat kan. Ik vind het nieuw, het idee dat het concept erachter vind ik goed. Je hebt wel veel vernieuwende dingen. Een ja. kattenlijk van de toekomst uh, solliciteren ja. via een computerspel. Wij uh, leven inderdaad al in de toekomst, ja. We, we gaan nu hele rare dingen krijgen. Katten worden gewoon lui en dik. We hebben dus binnenkort overal carfields rondlopen met een jaar of tien. En uh, nou ja, uh, voor over een paar jaren moeten we overal gaan solliciteren via een computerspel. Dus jongens, sla je koffie, doet die Black Ops maar alvast in. Ga alles maar alvast halen. Het liefst hier bij de Music zo in Zandvoort, want dan kan ik alles te vinden. Ik denk dat iedereen nou Black Ops heeft. Ja. Ik ga jullie wel even allemaal innemen. Met Take Me In. Ja. Velsen.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 Even dit nummer uitluisteren van de Caramel Club. Een een get beetje, Up. Een, een beetje, beetje de staan. Wacht even. <lacht> voor de mensen die dit kennen. Dans even mee. Blijft hey, leuk, uh, blijft uh, leuk. Voor wie uh, vroeger natuurlijk uh, de, de Gameboy natuurlijk heel veel nee, heeft afgespeeld. Nee, ga Gamecube en hè. De ga en nu ook de Gamecube en allemaal andere dingetjes. Daar ken je Super Mario toch nog wel. Dat is echt, iedereen kent die. Dit is de Sunshine, hè? Sunshine. Dit is de Super Mario Sunshine. Die wij als... Uh... Sunshine. Sunshine. sunshine. Sunshine. Nou, dat doet me denken aan de eerste keer dat ik mijn piercing... Uh, mijn piercing dat ik hem net had, dat ik zo, <laughs> dat ik zo aan het slissen was, joh. Hij is de uitzicht. Oh. Sunshine. Maar dat komt even zo. Het is een dikke tong. helemaal zo. Nou, ondertussen zitten wij nog steeds met de vraag... Wie, wie is, is Bram. Bram van de Vlucht? Wie is dat? Eens even kijken. En wij krijgen hopelijk antwoord op onze vraag. Hey, hey. Nee, we krijgen geen antwoord op onze vraag, helaas niet, wie zullen we dan bellen? Wie zullen we dan bellen? Terwijl Robbie nog even gaat kijken in zijn telefoonregister, ga ik jullie nog even vermaken met wat uh, spraakmakens. Ja, waarmee ga ik jullie vermaken dan natuurlijk? Ik ga jullie alvast een beetje het tipje van de sluier oplichten, wat gaan wij in het tweede uur doen? We gaan uh, inderdaad Kevin zijn top 5 doen zonder Kevin. We hebben Kevin natuurlijk nog even gebeld, uh, net voor de mensen die uh, net pas zijn ingetuned. Die uh, is er nog even aan het uh, ja, de pre-generaal repetitie aan doen voor uh, het uh, stuk wat hij speelt in de Grote Krocht op zaterdag. En het is volgens mij Robbie Robby ondertussen gelukt te bellen. Ja, en we gaan mijn nichtje bellen. Dat is wel leuk, denk ik. Okay, okay. Anne-Floor. Het nichtje van Robby. Anne-Floor. Zal ik het woord nu? Ja. ja, het Anne-Floor. Hallo Anne-Floor, je spreekt met Mike. Met wie? Met Mike. Ja, ik, ik stel mezelf even voor. Ik wil even wat vragen. Oké. Okay. Ik, ik, ik wil twee dingen vragen. Ik wil vragen of jij twee personen kind... Ken jij uh, Rob Brouwer? Robbie Brouwer? Uh, ja. Die ken jij? Ja. En dan heb ik nog een vraag voor je. Huh? Weet jij wie Bram van der Vlucht is? Nee. Nee, dat weet jij niet. Nee. Mag ik even, wacht, ik zat even aan mijn collega vragen. Collega, weet jij het? Weet jij niet eens wie Bram van de Vlucht is aan de vloer? Nee, Rob. <laughs> Tjongejonge. Je bent live op de radio, hè? Oké, okay, cool. <laughs> maar Bram van der Vlucht, dat is de, de dusdanige gene die je op TV ziet van Sinterklaas. Dat is de Sinterklaas. De, de echte Sinterklaas. De echte. Oh, die? Ja, die. Dat is Bram van de Vlucht. Uit, oké. Dan schiet je nou wel weer wat erbinnen, die, achter die man en die baard. Heb je hem ooit wel eens zonder uh, kostuum gezien? Yeah. Ja. Ik nog nooit. Nou, ik wel, ik wel op tv. En dat, dat is Bram van de Vlucht Oké okay. Spannend hè, dat, dat we jouw leven nou verraakt hebben Met dat extra stukje info Ja echt, super spannend <laughs> Weet jij nog iemand aan wie we het moeten vragen? Um, nou bel Michael dan maar hè Ja Bellen we Michael? Gaan we doen Dat, dat gaan we even doen Nou in ieder geval okay. hartstikke bedankt Of is hij bij jou in de buurt? Um, hij is bij mij in de buurt ja wow. nou, wij bellen hem wel dat is leuker ja <laughs> oké okay, nou dan We hoor je dat... zo direct zijn telefoon afgaan oké okay. hoi. hoi hoi dat was Floor, familie van Robbie Brouwer ja ja hoe oud is Floor eigenlijk als ik vraag mag gewoon normale vraag. eh uh, wat zal het zijn in ieder geval niet van jouw leeftijdscategorie ouder of jonger jonger oké okay. nee daar da da daar ging het me niet eens om <laughs> even zoeken hoor jezus eh, uh... hey, Rob. Uh... Ja, we hebben ik heb zijn nummer. Ja, nee, maar de filler moet ook nog even extenden, hè? Ja, Rob. Oh, ja, oh, werk. Jezus, ik. Wat, een, wat een tekst. Wat een, wat, een, wat een tekst. Terwijl Robbie zijn best gaat doen om Michael te bellen. Ik weet mijn god niet wie Michael is. Is familie van je, Rob? Ja. Ja, het is familie. Wat is het, neef, nicht, oom, tante? Neef, neef. neef. neef ja, hij neef. gaat over. Kun je... Hetzelfde dat... hey als Michael. Hallo Michael, uh, je spreekt met Mike. Hoi. Hey, ik wil jou heel even wat vragen. Uh, ik heb twee vragen voor je. Um, of jij twee mensen kent. Um, ken jij Robbie Brouwer? Ja. Oké, okay, dan heb ik een tweede vraag voor je. We zijn goed op weg. Um, ken jij Bram van de Vlucht? Uh, die ken ik wel, ja. Die ken jij wel. Weet je ook wie dat is? Wie ja. Wat, wat doet hij in het leven? Hij is uh, acteur. En wel, wat, is de, wat is zijn meest gespeelde rol? Uh, Sinterklaas. Kijk, Yay! kijk. Ja, hij weet het. Hij doet zijn huiswerk. Ja. Goed, hè. En ken je die stem ook gelijk, Michael, of niet? Ja, dat is mijn neefje. Kijk, kijk, kijk, kijk. Nee, die ken ik niet, hoor. <laughs> Alles goed? Ja, tuurlijk. met jou. Ja, ja, lekker, lekker. Je bent live op de radio hoor. Oh, oh, oh. oh, oh. Niet schrikken hoor, niet schrikken. Nee, nee. Ik, ik hoor dat je van je stoel valt, maar. Nou ja, bijna, bijna. <laughs> uh, is je vader ook in de buurt? Uh, nee, die ligt op het bed. Tja, hoe laat is Ach, jezus. Ja. Dat is te vroeg hoor. <laughs> nou, wij, Weet je wel, hè? Wij gaan even verder kijken, want we moeten nog meer mensen natuurlijk vragen wie Bram van de Vlucht is. Want niet iedereen doet zijn huiswerk ieder jaar. Oh. Maar jij bent in ieder geval een van de gelukkige. Gelukkig? Anne-Floor deed het niet goed, want die wist het niet. Oké. Okay. Dus die, die moet even een glas water in de slaap krijgen, over zich heen. Is Klet. goed, zal ik ervoor zorgen. Is goed. Hé, <laughs> hey, fijne avond uh, Michael. Jij heet jullie ook hè. Hé, hey, ik spreek je. Hoi. Hoi. Nou, we hebben al één winnaar. Wat, Wat krijgt hij uh... dan voor prijs? Krijgt hij dan een dikke zoom van jou? Nou, nah, nee, dat, uh, ik weet niet of je dat lekker vindt. Lekker. Oh, ja. Oh, nog een Michael. Dat is, dit is wel ja, We hebben nog vijf minuten. Denk je dat het gelukkig Rob? Ja, makkelijk. Nog even, oké, okay, oké. Okay. Terwijl Rob uh, een tweede Michael gaat bellen. We hebben nou één iemand gehad die zijn huiswerk wel heeft gedaan. Dat was Michael. En we hebben Anna voor gehad, die had niet haar huiswerk gedaan. Maakt niet uit. Ik wist in principe, uh, ja, ik wist wel wie het was. Alleen zijn naam moet ik altijd even een, paar, een paar keer opspijken. Het is Robbie weer gelukt, of niet? gaan achterkomen. Ik ben benieuwd of hij het doet. Gaat hij over? Dit is een welbekende. Dit is onze mobiele nummer is een Beetje jammer weer. Dan krijg je ineens uh, een uh, vriendin aan de lijn. Dit mobiele nummer is niet, hey. We <laughs> ja. nummer is niet bereikbaar. Uh, wacht, ik probeer er nog even snel eentje. Pro Robby probeert er nog eentje. We hebben nou uh, al één iemand gehad uh, die heeft een punt gescoord. één iemand geen punt gescoord. En één iemand... Ja, daar hebben we nooit op. Dit is onze, onze welbekende man, die uh, Ferrari's man? met kinderen vergelijkt. Uh, oh, die, die, die. Ja, dat weet ik al genoeg. Ja. Dat is nog steeds een uh, leg legendarische uitzending geweest. Oh. Ja, hij... oh, die doet het helemaal niet. Nee, helemaal niet? Nee. Hij gaat uit. Trulululul. Krijg je dat te horen? Ja. Nou, dan weet ik nog eentje. Die doen we even snel dan. Oké. Okay, okay. Robbie gaat nog één poging wagen. Oh, Robby, doe je best jongen, doe je best. Ja, hij ja? gaat over. Ik hij hij gaat gaat over? Over. ben benieuwd. Wie is het? Pa. Hey, Ron, met Robby. Hoi. Hey, ik heb een vraagje voor je. Zeg het dus. Weet jij wie Bram van de Vlucht is? Ja, dat, dat weet ik. Nou, vertel. Die speelde Sinterklaas, hè? <laughs> Kijk, ja, nog twee mensen in hun huis willen ik we hebben, we hebben net Anne Floor en Michael gebeld. Arne ja? Floor wist het niet eens, maar Michael wel. Oh. Ja, dat weet je toch heel Nederland, of niet? Nou, Anne Floor niet. Oh. <laughs> <laughs> nou, oké, okay, dan weet ik genoeg. En het is een goede acteur, hè? Hij speelt niet alleen Sinterklaas. Hè? Nee, hij is zeker goed. Hij is zeker goed. Nou, dankjewel, uh, pap. Nou, succes met je uitzending, hè? Ja, dankjewel. Wat zeg je dat weer vriendelijk? Goed, hè? <laughs> nou, ik zie je straks. Hoi. Nou, dat, dat was een nou, Dan, dan hebben we nu twee mensen die een huiswerk hebben gedaan. En dat noemen we samen, de E-team. De E-team. E Gooi hem even wat harder, want ik, ik hoor hem niet. Dit is het nieuwe E-team. Uh. Hij kwam vanuit Delhoek weer scheuren. We gaan even een stukje live naar de 18. En uh, we zijn straks in 2 minuten dus zijn we jullie terug. Dan gaan we nog even Kevin Top 5 doornemen. Hij Ge heeft een heleboel shell in ieder geval Ciao. En, uh, speert spitters. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks.